8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Spies nu tegen Boerkaverbod. Aanslagen in Afghanistan na bezoek van Obama. En moeder van overvalverdachten doet oproep aan haar zoon. CDA-minister Spies ziet niets meer in een boerkaverbod en een verbod op dubbele nationaliteit. Als minister van Binnenlandse Zaken verdedigde ze die twee plannen. VVD en CDA hadden daarover in 2010 afspraken gemaakt met de PVV. Na de val van het kabinet zijn de voorstellen van tafel, zegt ze in de Volkskrant. In januari kondigde Spies nog aan dat het kabinet het boerkaverbod verbod doorzet. Ze noemde het verbod toen van onvoorstelbaar groot belang. Spies stelde zich gisteren kandidaat bij, om bij de Tweede Kamerverkiezingen lijsttrekker te worden van het CDA. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker drie explosies geweest, kort na het verrassingsbezoek van president Obama. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid opgeëist voor tenminste één van die explosies. Na de explosies werd er ook geschoten. Volgens een politiechef zijn er zeker zes doden gevallen. Obama was in Afghanistan voor een kort en onverwacht bezoek aan de Amerikaanse troepen en aan de Afghaanse president Karzai. Obama en Karzai tekenden een verdrag waarin de mogelijkheid wordt opengehouden dat een deel van de Amerikaanse militairen ook na 2014 in Afghanistan blijft. Die kunnen helpen bij het opleiden van Afghaanse veiligheidstroepen. Obama gaf Karzai de garantie dat de VS Afghanistan zal blijven bijstaan in de strijd tegen Al-Qaeda. De explosies in Kabul volgden enkele uren na Obama's vertrek. Het bezoek kwam precies een jaar na de liquidatie van Osama Bin Laden. De Burmese oppositieleidster Aung San Suu Kyi heeft in het parlement de eet afgelegd. Suu Kyi weigerde eerst de eet af te leggen, omdat ze moest verklaren de grondwet te beschermen. Die grondwet is niet democratisch, benadrukte ze. Suu Kyi ging uiteindelijk overstag om te kunnen voldoen aan de wens van haar aanhangers: zitting nemen in het parlement. Nederland dreigt te worden veroordeeld door de Verenigde Naties... voor de manier waarop asielzoekerskinderen worden behandeld. Dat heeft kinderombudsman Mark Dullaert gezegd in Nieuwsuur. Volgens hem wachten zo'n 3000 kinderen al jaren in onzekerheid... op een verblijfsvergunning. Dat leidt volgens hem tot psychische schade. Dullaert roept de Tweede Kamer op om in te grijpen. Het alcoholgebruik onder jongeren van 11 en 13 jaar is in Nederland sterk gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie naar het welzijn van kinderen in Europa en Noord-Amerika. Tussen 2005 en 2010 zijn jonge Nederlandse tieners minder gaan drinken, blowen en roken. Het onderzoek concludeert verder dat Nederlandse kinderen het gelukkigst zijn. Zo'n 95 van de Nederlandse kinderen tussen 11 en 15 zeggen dat ze zeer tevreden zijn over hun leven.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 De politie deed gisteravond een nieuwe inval in het onderzoek naar de moord op juwelier Ruud Stratman. De verdachten werden niet gevonden. TV-programma Opsporing Verzocht besteedde gisteravond aandacht aan de moord. Tijdens de uitzending kwamen zo'n 45 tips binnen. De Amerikaanse minister Clinton is in China... voor een jaarlijk strategisch en economisch overleg. De ontmoeting dreigt overschaduwd te worden... door de zaak van de Chinese activist Chen Guangcheng... die zich naar verluid schuilhoudt in de Amerikaanse ambassade in Peking. Chen ontsnapte aan de aandacht van zijn bewakers... en zou daarna met hulp van vrienden naar de Amerikaanse ambassade zijn gebracht. Achter de schermen zouden er gesprekken zijn tussen Amerikaanse en Chinese diplomaten over de kwestie. Diplomaten zeggen dat de kwestie Chen de relatie tussen de VS en China kan schaden als de activist asiel krijgt in Amerika. Als die geen asiel krijgt, wacht de VS kritiek van mensenrechtenorganisaties. De KNVB wil zich niet mengen in de discussie over de politieke situatie in Oekraïne. Minister Roosendaal van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat het kabinet en de koninklijke familie niet naar EK-wedstrijden gaan. Tenzij de situatie van de gevangen oud-premier Timoshenko verbetert. De KWB zegt zich niet te willen bemoeien met de keuze van politici. Dan is weer nog. Eerst periode met zon. In de loop van de dag meer bewolking. En van het zuiden uit kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt 14 graden aan zee tot plaatselijk 20 in het oosten. Morgen wisselen bewolkt en vooral in de ochtend buien. Het wordt morgen een graad of 16. ADB-verkeersinformatie. Ah, Het is uh, relatief rustig op de weg. Er staan een paar opvallende files op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij Breda Noord, 3 kilometer. Staat daar een auto in brand. De rechterrijnstroop is dicht. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Bij Ravenstein nog 4 kilometer. Stond daar een tijdje een kapotte vrachtwagen, maar de weg is weer vrij. Loopt daar dan nog wel vast op de A59 vanuit Den Bosch. Er staat voor Paalgraven, 3 kilometer. Centraal Beheer Achmea is er voor ondernemers zoals u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 Vertrouwd sparen met een toprente. Het NOS Radio 1 -journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Amerikaanse president bracht een bliksembezoek aan Afghanistan. Eén jaar na de opsporing en dood van Osama Bin Laden. Correspondent Wessel de Jong doet verslag. Een honderd jaar geleden werd Martin Toonder geboren. Mino Remmers is op de redactie van de NRC... dat de hele krant laat voltekenen vandaag. De internationale druk op Oekraïne wordt steeds groter. Maar de zaak Timoshenko is volgens oud-voetballer Djevchenko... niet de goede aanleiding. Ik vind dat er heel veel schade wordt gebracht aan Oekraïne... door Tymoshenko zomaar als maar ondertussen lijkt de boycott steeds groter te worden. Ja, Volgens minister Uri Rosenthal... van Buitenlandse Zaken zullen bewindslieden en leden van de koninklijke familie... ek in Oekraïne meiden... als er niets verandert in de situatie van ouds-premier Tymoshenko. Rosenthal over wat Nederland kan doen. Wij oefenen op alle mogelijke manieren druk uit op de regering van Oekraïne. Dat doen we ook via Europa, via Brussel via de Raad van Minister van Buitenlandse Zaken in de OVSE. CDA-Kamerlid Ormel pleitte in het Radio 1-journaal... voor een onafhankelijk onderzoek naar de omstandigheden... in de gevangenis in Oekraïne door die OVSE. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Maar is dat haalbaar? Gaan We vragen aan de adjunct-directeur... van het Conflictpreventiecentrum van de OVSE in Wenen, Pascal Heyman. Goedemorgen. Meneer Herman, in de Nederlandse politiek gaan stemmen op voor zo'n onderzoek. U hoorde dat net van de OVSE. Is er al een verzoek bij u binnengekomen daarvoor? Nee, op dit moment is er nog geen verzoek. Kijk, ik zal u even zeggen hoe de zaak in elkaar steekt... Uh, dit is een organisatie van 56 landen natuurlijk, met een groot aantal normen en engagementen, waaronder ook in de humane dimensie. Dus er zijn twee manieren om bepaalde twijfelgevallen uh, aan te pakken. In de eerste plaats kan je natuurlijk de zaak ter buiten brengen in het uh, forum uh, de permanente Raad, een vergadering van ambassadeurs. Dat is op het ogenblik het forum waarin deze zaak uh, aan bod is gekomen. Mm -hmm. Als men verder wil gaan, en als men inderdaad Oekraïne wil overtuigen uh, tot het toelaten van bijvoorbeeld een Expertengroep, dan kan dat via het inroepen van een bepaald mechanisme, het Moscow mechanisme in dit geval. Dat is een mechanisme dat ontstaan is precies om vermoede inbreuken in de human dimensie te kunnen aankaarten. Dat heeft verschillende mogelijkheden. Je hebt dat in de eerste plaats een zachte benadering, laat we zeggen, waarbij Oekraïne zelf bijvoorbeeld zou kunnen overgaan tot het aanvaarden van een expertengroep om de zaak na te gaan. Ja. Je hebt ook een mogelijkheid waarbij een land, gelijk welk land in de OVSE, het verzoek doet aan Oekraïne bijvoorbeeld om inderdaad informatie te verschaffen over een bepaald probleem. Indien dan die informatie onvoldoende blijkt of als die bezorgdheid niet is weggenomen, dan kan, dan dat, kan dat land samen met vier andere landen, dus totaal vijf landen, overgaan ja. tot het op punt stellen van een expertengroep. Ja, maar meneer Heiman, even, even voor de duidelijkheid, want dat, dat klinkt allemaal als procedures en een beetje ingewikkeld. Wat doet de OVSC zelf? Kan die ook zelf initiatief nemen om zo'n land te onderzoeken? De OVSE is een groep zoals ik zei, van landen, dus er moet een verzoek zijn van landen. In dit ja. geval OVSE organen zelf kunnen dat niet doen. Oké. Okay. Nou is er kritiek ook vanochtend weer in onze uitzending, onder andere van de voetballer Levchenko die in Nederland heeft gespeeld, die uit Oekraïne komt, dat um, ja, zo'n onderzoek bijvoorbeeld veel eerder had moeten plaatsvinden. Dat het allemaal wat laat komt, deze kritiek op Oekraïne en op Januk -Wolvits. Wat vindt u daarvan? Kijk, dat kan natuurlijk wel. Het feit blijft dat landen niet hebben gevraagd om een onderzoek. Niemand. Nee. Niet de OVSE. Nee. Uh, het moet ik wel voor de eerlijkheid bekennen dat de zaak te bergen is gebracht, de kritiek is uit. Uh, de bezorgdheid is geuit uh, ten overstaan van Oekraïne in de permanente raadsvergadering waar ik het net over had. Mm -hmm. Maar dat heeft niet geleid tot de vraag voor een onderzoek. Mm. Uh, zo'n vraag voor zo'n onderzoek, is, is, dit, is die moeilijk te stellen? Met andere woorden, ligt dat, is dat precair als je vraagt om een onderzoek van de OVSE? Dat is niet evident. Uh, ik moet u herinneren aan het la de laatste keer waar het gebeurd is. Het over wit Rusland in 2011, pardon, dus vorig jaar. Uh, dat ging over de kwestie die is ontstaan na de verkiezingen in december 2010 in Wit-Rusland. Ja. Je had uh, in de praktijk geen enkele medewerking van Wit-Rusland, dus het onderzoek dat is opgestart door zo'n gelijkaardige aanvraag, is eigenlijk ook niet uitgedraaid. Er is een rapport gekomen, er is een expert aangesteld... maar die expert heeft geen toegang gekregen tot het grondgebied van, in dit geval, uh, Wit-Rusland. Dus de, als Oekraïne in dit geval... Met een, met een vraag dat onderzoek uiteindelijk niet wenst te meten, wordt het natuurlijk heel lastig. Hè. Je kan wel een rapport opstellen van buitenaf, maar je krijgt gewoon geen toegang tot het grondgebied, laat staan tot de gevangenis waar Timoshenko verblijft. Nee. Dus het rapport blijft dan heel academisch en de, de follow-up, de, de gevolgen die er dus zullen worden aangehecht, zijn ook zeer beperkt natuurlijk, buiten de signaalfunctie die dan wordt gegeven. Maar eigenlijk, de facto, zal er op dat moment ook niet veel, niet veel opvolging gebeuren. Ik moet voor de, voor de volledigheid ook toevoegen. Dat Oekraïne volgend jaar het voorzitterschap van de OVSE waarneemt. en ook dit jaar al in de trojka aanwezig is. wat het vaak ook wel delicaat maakt. Dat maakt het zeker delicaat. Is dat wel een gewenste situatie nu er zoveel onrust is rond dat land? Het is inderdaad iets waar Oekraïne zou worden op bekeurd. Ik denk dat net zoals met Kazachstan twee jaar geleden. dat toen Kazachstan het voorzitterschap waarnam. Zo'n land dat, waarvan toch twijfels bestaan op een bepaald moment, euh, ja, wordt natuurlijk extra onder de loepen genomen. En dit soort van negatieve, euh, neg negatieve reacties kan best vermijden. Dus ik denk dat Oekraïne ook best euh, inderdaad de zaak goed opvolgt en, en, en alle bezorgdheden heel nauwkeurig, euh, heel nauwkeurig belast. Mm. zou het erop uit kunnen draaien dat dat voorzitterschap niet doorgaat? Nee. Uh, kijk, je hebt een beslissing genomen bij consensus uh, dat er een voorzitterschap wordt, wordt gedaan door een bepaald land. Um, om dat ongedaan te maken, zou je eigenlijk formeel terug een nieuwe consensus moeten krijgen, inclusief het land dat de zaak Dus dat lijkt me heel weinig haalbaar. Is er nog op een andere manier een mogelijkheid om uh, Oekraïne onder, onder druk te zetten om de situatie te verbeteren naast een onderzoek? Ik denk dat de enige manier inderdaad is dat een aantal landen die, dus, die de zaak nauwgezet in de gaten houden, de zaak constant aan bod laten brengen in de permanente raad, waar dus het inderdaad vorm van dialoog in de OVS in de eerste plaats plaatsvindt. Voor de rest, het activeren van de mechanismen, we hebben verschillende mechanismen, maar het Moskou-mechanisme lijkt mij het meest, meest evidentie hier, lijkt mij toch wel eerder confrontationeel in benadering. En ik denk niet dat dat de gewenste effecten zal, zal veroorzaken. Dus ik denk dat de mogelijkheden eigenlijk niet zo groot zijn. De, de, de, de druk van de OVSE is die van peer pressure, waarbij landen dus uh, aan, aan een collega lidstaten vragen voor een gedrag. Mm. Oké, okay, nou uh, helder. Pascal Heijman, adjunct directeur van het conflictpreventiecentrum van de OVSE in Wenen, hebben dus nog geen verzoek gehad voor een onderzoek naar de situatie in Oekraïne. Dank u wel. Dank u wel. Hij is nu een jaar dood. Osama bin Laden. Over de gevolgen voor Al-Qaeda hoort u zo dadelijk. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnald zwaan. Het aantal files blijft beperkt in deze ochtendspits door de meivakantie. Op de A6 Jouren richting Emmeloord is nu wel veel vertraging na een ongeluk. Tussen knooppunt Jouren en de afrit sint gaan staat 3 kilometer stil. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij Breda Noord 3 kilometer er is daar een auto in brand gevlogen. De rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Renze en Marcel Ooster. Nou, Marcel zei het al. Precies een jaar geleden werd Osama bin Laden vermoord. President Obama bevestigde dat toen 's nachts. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al Qaeda, and a terrorist who's is responsible for the murder of thousands of innocent men, women and children. NYC! ...is nu gepakt. Uh, hij heeft natuurlijk ongelooflijke schade toegebracht. Niet alleen in de regio, maar aan de, aan de hele wereld. Uh, en het is buitengewoon goed nieuws dat dit gebeurd is. Het laatste wat CNN net meldt gaat over het lichaam van Osama Bin Laden. En dat is dat dat lichaam al in zee zou zijn gegooid. Ik heb het clear gemaakt dat onze is niet tegen Islam Bin Laden was niet een muslim leader. Hij was a mass murderer of Muslims. Ja, In Brussel een soort mix van opluchting. Maar ook wel bezorgdheid voor de gevolgen van de dood van Bin Laden. En ook een heel klein beetje kritiek. Uh, de strijd tegen het terrorisme hoor je iedereen ook hier zeggen. is hiermee nog niet gestreden. Al-Qaeda well, is een enorme slag. Uh, maar het is een, uh, een, een monster met vele koppen. Dat als één af is geslagen, komt de volgende weer naar boven. Ja, dat zei minister Hillen dus. We praten erover door met defensiespecialist van instituut Klingendaal-Cocolijn. Meneer Colijn, minister Hillen, heeft u daar gelijk in gehad? Is er inmiddels ook een nieuwe binladen opgestaan de afgelopen jaar? Nee, bepaald niet. De opvolger van binladen is de weinig charismatische Al-Zawahiri. Die is er helemaal niet in geslaagd, zou je kunnen zeggen... om de moraal van de organisatie en de organisatie zelf... Uh, op poten te zetten. Hij heeft wel wanhopig geprobeerd om, uh, om ja, een soort schijn van leiderschap uh, te, te wekken. Hij heeft bijvoorbeeld gezegd: uh, we gaan de, de Arabische lente bekapen, we, we gaan in Libië actief worden, in Syrië, in Egypte actief worden. Dat komt helemaal niet echt van de grond. Uh, aan de andere kant, er zijn hier en daar wel wat van die koppen van hele opgedoken, hoor. In Mali, Nigeria. Uh, hij heeft vorig jaar bijna plechtig heeft hij, uh, de somalische beweging Al-Shabaab geadopteerd. Maar dat zijn eigenlijk allemaal lokale bewegingen met hele lokale agenda's. En het oorspronkelijke doel van Al-Qaeda om uh, de verre vijand Amerika te verslaan en om de vijand dichtbij... dat zijn de corrupte uh, dictaturen in Saoedi-Arabië enzovoorts... om die te verjagen, daar is die eigenlijk helemaal niet in geslaagd. En Ko, je noemde al even Somalië en Mali. Zijn de activiteiten daar van Al-Qaeda dan te zien als een soort ja, filiale van Al-Qaeda? Ja, ze noemen zich filialen en ze noemen zich verwant met Al-Qaeda... maar niemand gelooft eigenlijk dat vanuit Pakistan... dat gebied waar, waar het hoofdcentrum van Al-Qaeda dan lag... dat we de enige greep heeft op de gebeurtenissen daar. Um, toch kun je niet helemaal zeggen dat het gevaarloos is. De Amerikanen maken zich misschien wel drukker... om wat er in Jemen gebeurt dan wat er op dit moment in Pakistan gebeurt. Um, daar zijn lokale bewegingen in Jemen die stukken van het land controleren. Dat heb je ook in het noorden van Mali. Um, hier en daar in, in Irak heeft de regering Maliki nog uh, te maken... met, met uh, Al-Qaeda in Mesopotamië, Maar nogmaals, dat zijn eigenlijk allemaal takken van Al-Qaeda... die er meer in naam zijn... dan dat ze werkelijk vanuit Pakistan gecontroleerd worden. Je ziet het ook een beetje aan het succes van de bestrijding van Al-Qaeda. Um, de koele cijfers die geven aan dat er sinds de dood van Bin Laden... Um, ja, er ook wel het een en ander gebeurd is, het aantal aanslagen... Uh, is gehalveerd. Uh, dat was het jaar ervoor 160 wereldwijde aanslagen ongeveer. Het is nu ongeveer 80 geworden. Het aantal uh, succesvolle aanslagen... waarbij dus ook vanuit perspectief van Al-Qaeda... Uh, succes werd geboekt, uh, slachtoffers vielen, is ook met een vijfde gedaald. Er zijn 22 leiders in het afgelopen jaar opgespoord en gedood. Dus ook bij de, bij de dood zelf van Osama Bin Laden... heeft men allerlei materiaal kunnen kunnen pakken waaruit bleek dat waar andere leiders zich ophielden. En dat aantal is ongekend, 22 kolonels. En het verleidde John Brennan, de counterterrorism-saar... in Amerika zelfs toe om te zeggen van... Ja, we schieten ze op dit moment sneller dood... dan dat ze hun eigen geleden kunnen aanvullen. Ja. En, en wat ze dan nog doen gebeurt vooral in de eigen regio. In ieder geval niet zozeer in het Westen. Hoe, hoe staat het met de activiteiten in het Westen? Nou, in het Westen... Uh, ja, ik zou het bijna omkeren. Er zijn dus van die succesvolle aanslagen... een stuk of 40, 50 per jaar... Eh, vinden eigenlijk vooral plaats in, in drie landen. Afghanistan, Irak, Pakistan. Daarbuiten bijna niet. In Amerika helemaal niet meer. Dus wat dat betreft eh, zou je kunnen zeggen... is de, is de campagne eh, tegen terreur, de terror, the war on terror... die trouwens in naam al niet meer bestaat... die is met de dood van Bin Laden vorig jaar... eigenlijk ook al symbolisch afgesloten. Preventiespecialist Kokolijn van instituut Klingendaal. Hartelijk dank. Tien minuten voor half negen u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Tijdens een 1 mei demonstratie in Amsterdam zijn gisteravond zo'n 20 demonstranten gearresteerd. De politie greep in toen ze zich niet aan de afspraken hielden. De betogers hielden vooraf al rekening met het uit de hand lopen van hun protest. Dat blijkt uit deze reportage van Jeroen de Jaar. Belangrijke informatie in verband met de 1 mei demonstratie We willen je vragen om als de politie je aanspreekt, niet in gesprek te gaan. Je kan jezelf en anderen daardoor namelijk in de problemen brengen. 200 mensen ongeveer die zich hier hebben verzameld op het Mekkaart op Plein. Um, een demonstratie tegen het kapitalisme. Een 1 mei demonstratie zou je kunnen zeggen. Wij, wij, wij, wij de maar de politie was bang voor het zogeheten Zwarte Blok. En daarom is er besloten dat er geen met hout verstevigde spandoeken... gedragen mogen worden en ook geen bivakmutsen. Want dat zwarte blok staat bekend om hun eventuele gewelddadigheid. En ineens komt er toch zo'n groep van het zwarte blok hier aanlopen. Man of 50, denk ik, hebben wel degelijk hun capuchons op... hebben geen bivakmutsen op, wel zwarte brillen. Althans, een deel daarvan. En ze zijn niet heel erg bereid om te praten. Ik hoop geen vragen meer, dank u. Ik mag toch niet zo veel zin in de microfoon, als ik heel eerlijk ben. Waarom schrijf je nou iets op je, op je been? Dat is de naam van de advocaat. Moet je je voorbereiden op een advocaat al? Voor het geval nodig schijnt te zijn, hè? Mocht er een gespannen sfeer ontstaan door politie optreden, dan raden we je aan om in de demonstratie te blijven. En omdat dan kennelijk alle protesten niet meer serieus genomen worden, roep ik op tot het volgende. Burgerlijke ongehoorzaamheid, de tijd is nu gekomen. Nou, nu gebeurt toch wat verboden, is namelijk nogal wat spandoeken die met hout verstevigd zijn. En de mensen achter die spandoeken die hun kooltrui hebben opgetrokken, sjaals hebben opgetrokken voor hun gezichten en op die manier onherkenbaar zijn geworden. Mensen in het zwarte, mensen van het zwarte blok. En nu kijken wat de politie doet. En het eerste ME-busje is hier nu gesignaleerd. Nou, het spreekt voor zich, vuurwerk. Politie die inmiddels heeft opgeroepen te stoppen. En anders wordt er opgetreden. En ze lopen gewoon door. En daar is de bereden politie. Acht agenten te paard. Het is uiteindelijk maar een groepje van uh, man of twintig uh, dat tegen de regels inopereert hier. En de andere 150, 200 mensen die hebben daar eigenlijk niet veel mee te maken. Maar ze lopen wel mee. Hier moet de demonstratie eindigen. En ineens een heleboel meer busjes. Een stuk of uh, tien busjes. En daar komt nu ME uit. En nu wordt de demonstratie opgebroken. We worden nu ingesloten allemaal. De politie komt eraan. Maar het er was gewoon een vreedzame demonstratie totdat dit allemaal gebeurde. Moet je kijken, er staat meer politie dan dat er demonstranten zijn. En nu begint hij mee inderdaad uh, te slaan, te duwen. Hey, ja, okay. en Dit is het begin, zullen worden Het arrestatieteam komt nu door, de linies van de politie kijkt wie ze eruit zullen pikken. De jongens die eruit worden gepikt, worden met harde hand gearresteerd. Politie! Ik ben totaal belachelijk. Ik kan in Amsterdam niet eens meer normaal een demonstratie lopen. Dat is echt van de zotte. Echt schandalig. Ze slaan mensen gewoon in elkaar. Waarom? Niemand doet wat. Omdat ze zich verzetten tegen hun arrestatie. Zetten, maar je hoeft niet gearresteerd te worden als je een demonstratie meedoet. is nergens nodig. en burgers van Amsterdam, we hebt toestemming een demonstratie voor te zetten. Uiteraard, maar onder de voorwaarden die ze hebben dat. Nou, het ziet er nou uit dat ze klaar zijn met het arresteren nu. En dat als de mensen zich gedragen, ze weer verder mogen lopen. Als u zich daarin schulden vaak, zal een groep opnieuw worden ingesloten. En zult u worden het nagaan. 20 arrestaties dus gisteravond in Amsterdam-West. U hoorde een bijdrage van Jeroen de Jager. Gaan we naar Maino Remmers, die is op de redactie van uh, NRC. NRC dat uh, vanavond vanmiddag in de bus valt met alleen maar tekeningen... om Maarten Toner te e eren. Uh, Maino, 100 jaar geleden is hij geboren. Dat lijkt me lastig, want bij welk nieuws plaats je ja. dan een tekening? Dat is inderdaad een heel verhaal, want het is ook voor het eerst. Die tekenaars die werken vaak van thuis uit, hoor ik net. En nu zitten ze bij de redactievergadering. En weet je wat ik ga doen? Ik ga even de microfoon bij die redactievergadering steken. Luister even snel mee. Het zou dus um, in twee kunnen, waarbij um, Sarkozy Hollande en Marine Le Pen gisteren hadden over gehad dat er drie mini-repo's zouden zijn. Maar dat kan ook... Um... Gewoon één doorlopend stuk zijn met een soort tijdlijn over wat in de loop van de dag gebeurt. Aan de andere kant kunnen we dus al vijf kleine stukjes maken. Dus is misschien wel aardig dat je één groter stuk hebt en een paar kleine stukjes. Ja, Want dan hebben we hebben uh, van... hier een groot stuk over Frankrijk en ja. de Veef. Ja. ja, gaan we eventjes... Spanien, Italië, even stel naar de zijkant. Jean-Marc van Tol ja, trek ik even uit die vergadering, tekenaar. Jullie zitten hier dus nooit bij. Nee, normaal werk je vanuit huis. Fokken en stukken maken thuis. En, ja. Eigenlijk staan we ook los van het nieuws. En de fotografen zitten nu thuis. Ja, die blijven lekker thuis zitten vandaag. Want vandaag gaan we alles alleen maar tekenen. Ja, zeg ik, hoor net hier achter mij hebben ze het over... De, we lopen het er even uit uh, over de Franse verkiezingen, Sarkozy. Ja, geen foto, dus dat wordt een tekening. Ja, maar ik denk eigenlijk dat je dan bijvoorbeeld Syfried Woldhek moet hebben... die je net voorbij loopt. Dat is gewoon de beste karakterist van Nederland. Die zou ja, Sarkozy moeten tekenen. Hoewel, misschien, ja, ze gaan nu gaan ze bepalen wie wat en wat gaat maken... Ja? Want zo, bij zo'n vergadering wordt dan het nieuws van de hele wereld... wordt wel eventjes in een half ja. uurtje besproken. Maar nu wordt het natuurlijk het belangrijkste bepaald. Wie gaat welke tekening maken en wat, ja. wordt, er, wat wordt er op welke plek neergezet? Ja. Het is wel, er komt ook een verhaal over het wielrenboek van Dries van Acht. Dat betekent een mooie tekening van Dries van Acht. Ja, dat lijkt me te gek. Ja, dat is ja. een jaar geleden dat hij in de krant stond met een mooie tekening. Ja. Uh, nou moet ik wel eerlijk zeggen, we hebben vanochtend gesproken... met de kleinzoon van Maarten Toner. Uh, die woont in Berkeley en Roderijs. En die zei, ja, mijn grootvader uh, was echt zo'n tekenaar. Die vond dat van Fokke en Sukken, dat vond hij niet ging tekenen. Ik zeg het maar eerlijk even. Nou, dat vind ik heel fijn om te En ik weet, Maarten en ik hebben elkaar wel eens meerdere malen ontmoet. En je moet weten, wij staan met Fokke en Sukke op zijn plek. Ja. En dat heeft hij altijd ook als zijn plek gezien. En terecht natuurlijk, het was zijn plek, maar ja... Inmiddels, we zijn nu 100 jaar na zijn geboortedag, staat er gewoon iets nieuws. En dat ja. hoort ook wel bij de tijd. Uh, toonde vond eigenlijk dat al zijn verhalen nog steeds een relevantie hadden voor de maatschappij. En dat is natuurlijk ook zo. Want ja. we beginnen ook vanaf nu in de krant weer een oud verhaal te herplaatsen. De bovenbazen voor de kenners. Ja. Precies, maar met nieuwe tekenaars, dus nieuwe tekeningen. En ja. Uh, ja, het is, het is wel, wel grappig. Het is leuk. Dus ik vind het meer nostalgie. Maar Tonder kan nu niet meer iets zeggen over de huidige uh, maatschappij. Zou, uh, zou dat, nog, dat zou ook niet meer kunnen. Uh, te veel tekst, uh, te moeilijk ook. Fokker Sukke zegt het omgekeerde. Het is, een veel, dat is één tekening, één zin vaak, soms twee, drie. Dat is het. Ja, heel kort. Maar ter ere van een hommage aan toch onze grote ja, inspirator, Marten Toner... hebben we vandaag een Fokker Sukke in de toonde uh, gemaakt voor vanavond in de krant. Aha. Met heel veel tekst en heel weinig beeld. Ja, en heel gedetailleerd getekend dan ook. Nee, want het, ja, zoals je weet, in de krant werd het wel nog een groot afgedrukt... de Tom Poes en de Olivier Bommers. Maar op een gegeven moment, toen die boekjes verschenen... waren de teksten eigenlijk belangrijker dan de tekeningen. Ja. De Toner was in feite een literator. En ja, het beeld, die drie plaatjes, die hingen er maar een beetje bij, vond ik. Dus dat heb ik nu ook een beetje ge, uh, geassocieerd in de, de krant van vanavond. Ja. Maar het is wel heel erg leuk dat we nu met al die tekenaars hier bij elkaar zijn... om vandaag het nieuws van tekeningen te voorzien. Het staat wel een klein beetje af van Marte Toonder. Maar het is uh, gewoon grappig om dat weer uh, eens een keertje te doen met z'n allen. Ja, nou, je, je hoort ze er ook een beetje mee vorstelen. Even gauw meeluisteren met de redactie. Het is nog even wennen hoe dat moet. Zonder foto's, maar met tekeningen. Geweldig draag. Zie je deze clip?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 Radio 1, het NOS-journaal. Spies ziet Boerkaverbod niet meer zitten. En aanslag in Afghanistan kort na vertrek van Obama. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. CDA-minister Spies ziet niets meer in een boerkaverbod en een verbod op dubbele nationaliteit. Als minister van Binnenlandse Zaken verdedigde die, ze die plannen... waarover haar kabinet afspraken maakte met de PGC. Maar na de val van het kabinet zijn de voorstellen van tafel... zegt ze in de Volkskrant. In januari noemde Spies het verbod nog van onvoorstelbaar groot belang. Spies stelde zich gisteren kandidaat... om bij de Tweede Kamerverkiezingen lijsttrekker te worden van het CDA. Bij een aanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn tenminste zes mensen omgekomen. Volgens een politiechef zijn het vijf burgers en een bewaker. De drie explosies gebeurden kort na het verrassingsbezoek van president Obama aan Afghanistan. Correspondent Lucas Waagmeester. Gisteren ging al de hele dag het gerucht dat het bezoek van president Obama eraan zat te komen. Dus zo'n opeenvolging van verschillende bommen die afgaan, mannen die zich in die strijd gooien in de hoofdstad. Dat gebeurt echt niet iedere dag, dus dat zal... Ja, toch wel met elkaar te maken hebben. Obama bezocht Afghanistan precies een jaar na de liquidatie van Osama bin Laden door Amerikaanse commando's. Volgens Obama is de overwinning op terreur, de terreurbeweging Al-Qaeda daarom binnen bereik. We broke the Taliban's momentum. And one year ago, from een base here in Afghanistan, our troops launched the operation that killed Osama bin Laden The goal that I set to defeat Al-Qaeda and deny it a chance to rebuild is now within our reach. Obama tekende bij zijn bezoek een verdrag met president Karzai... waarin de mogelijkheid wordt opengehouden om een deel van de Afghaanse militairen... ook na 2014 in Afghanistan te houden. De Birmese oppositieleidster Aung San Suu Kyi heeft in het parlement de eet afgelegd. Suu Kyi weigerde eerst de eed af te leggen, omdat ze moest verklaren de grondwet te beschermen. Die grondwet is niet democratisch, benadrukte ze. Suu Kyi ging uiteindelijk overstag om te kunnen voldoen aan de wens van haar aanhangers... zitting nemen in het parlement. De moeder van een van de verdachten van de overval op een Haagse juwelier... heeft een oproep gedaan aan haar zoon. In een telefoongesprek met de NOS riep ze haar zoon op... naar huis te komen of naar de politie te gaan. Ja, ik sta achter jou. Ik hou van jou. Ik wil graag dat terugkomt. En de vrouw gelooft niet dat haar zoon de juwelier bij de overval heeft doodgeschoten. Ik vertrouw hem, ik geloof aan hem. Hoe heet dat die dingen durven... Dat geloof ik niet. Hij is echt rustige jongen. Iedereen weet, hij is echt rustig. Hij heeft respect voor iedereen. Hij is lief. De moeder zei dat ze niet weet waar haar zoon van 19 zit. Nederlandrechten worden veroordeeld door de Verenigde Naties voor de manier waarop asielzoekers kinderen worden behandeld. Dat heeft kinderombudsman Mark Dullaert gezegd in nieuwsuur. Ik hoop dat de Kamer mogelijk naar deze rapporten en naar deze prangende problemen kijkt. Ik weet wel, wat betreft de asielzoekerskinderen, als ze daar niet snel ingrijpen, los van belang voor die kinderen, ja, dan riskeren we als Nederland een veroordeling van de Verenigde Naties. Volgens Dullard wachten zo'n 3000 kinderen al jaren in onzekerheid op een verblijfsvergunning. En dat leidt volgens hem tot psychische schade. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Op veel plaatsen is het momenteel bewolkt en lokaal komen nog enkele mistbanken voor. De mist lost vrij snel op en vooral het noorden krijgt met zonnige perioden te maken. Een actieve buienstoring trekt vandaag van de oost naar west over België... en veroorzaakt over de zuidelijke helft van Nederland steeds meer bewolking. Zuid-Limburg kan daar een enkel buitje van meekrijgen. In de rest van het land is het vanochtend het meest droog. Vanmiddag is het in het overgrote deel van het land bewolkt... en neemt de kans op buien in het zuiden steeds meer toe. Er staat erbij een matige noorden- tot noordoostenwind, windkracht 3 tot 4... en bij de Wadden een vrij krachtige wind, windkracht 5. De maximaal loopt uiteen van 13 graden aan de kust tot 21 in het oosten. Vanavond trekken een aantal stevige buien over de zuidelijke helft van het land. Daarbij is grote kans op onweer. komende nacht trekken de buien geleidelijk in activiteit afnemend naar het noorden. Het koelt in de nacht af naar een graad of 10. Morgen is het bewolkt met slechts af en toe wat zon. In het hele land kan er af en toe wat regen vallen. Tot maximaal een graad of 16. De komende dagen lopen de temperaturen wat terug, maar neemt de kans op neerslag ook wat af. ANRB Verkeersinformatie. Het valt mee op de weg. Er staat een handsvol files. De file op de A6 levert veel vertraging op, van Jouren naar Emmeloord. Er staat tussen het knooppunt Jouren en de afrit Sint-Nicolaasra drie kilometer stil. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.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 Emotie die ons beloont voor goed gedrag. We zoeken genot in wellness, lekker eten en seks. Vanavond 20 over 8, Max Breingeheim op Nederland 2. Goedemorgen, het is 6 minuten over half 9. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het is zondag, tien jaar geleden, dat Pim Fortuyn werd vermoord. Verslaggever Joris van der Kerkhoff volgde Fortuyn de maanden voor zijn dood. En Joris werkte toen op de Haagse redactie van de NOS. Vrijdag 3 mei 2002. Het idee is om maar gewoon te gaan kijken bij Fortuyn thuis. Het is deze dagen iedere keer weer de afweging... of we het moeten doen of niet moeten doen. Fortuyn bepaalt de nieuwsagenda. En dat willen we vooral graag zelf doen, die nieuwsagenda bepalen. Maar ja, als je niet langs gaat heb je in ieder geval niet opgenomen. Dus op deze zonnige middag in mei naar zijn huis in Rotterdam. Ik herinner me nog wel wat er gebeurde, maar wat het nieuws nou precies was... Uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen wat Pim Fortuyn betreft... in aanmerking komen voor een generaal pardon. De asielzoekers moeten van Fortuyn aan een aantal zaken voldoen. Ze moeten bijvoorbeeld meer dan vijf jaar in Nederland zijn... ze moeten van onbesproken gedrag zijn... ze moeten de Nederlandse taal spreken en ze moeten zijn ingeburgerd. Het voorstel van Fortuyn stond vanochtend in verschillende regionale kranten... en zorgde voor verbijstering bij de meeste politieke partijen. Dit leek opeens een enorme aanpassing van zijn harde voorstellen... op het gebied van de asielproblematiek. Fortuyn moest het vanmiddag dus nog maar eens uitleggen... in zijn huis in Rotterdam. Fortuyn, verkeerd begrepen. Wij de journalisten hem of hij ons. Of misschien had hij zich wel verkeerd uitgedrukt. Deze middag in de tuin van Fortuyn is voor mij de perfecte samenvatting van de maanden dat ik hem volgde. Het totaalplan moet om te beginnen het probleem van de illegaliteit in kaart brengen. Wij weten in dit land niet eens hoeveel illegalen hier verblijven. Pim Fortuyn heeft een papier in zijn hand. En op dat papier staat de verklaring. Zoals je het precies bedoelt hoe het moet met het asielzoekersbeleid in Nederland. En ik eh, heb zelf het bange vermoeden ook weer op grond... Van inschattingen van politiefunctionarissen dat de daling van het aantal asielaanvragen meer dan gecompenseerd wordt door de toestroom van mensen in dit land uh, als illegaal zijn. Nou, ja, maar ik begrijp het toch niet helemaal goed. Het nee. is dus bekend als de partij die het asielbeleid strenger wil aanpakken. En nu ineens wil u dan een hele groep uh, toelaten. Dan wordt het te veel voor Pim Fortuyn. Ik vind uw opmerkingen zo ontzettend flauw. Luistert u naar wat ik zeg? Ik, ik... De ogen... vuur. Echt vuur. U, u weet het allemaal zo goed. Meneer de journalist, zoek het eens een keer uit. En nog een keer. En nog een keer. U bent zo ontzettend vervelend bezig. En nog een keer. En nog een keer. Hoe komt u daar Einde interview. Ja, maar elke keer als het kritisch wordt, dan loopt ik. Ik had u zelf u niet zoveel u te u vragen. Ik ben u zat. U gaat hier nu weg. Dit is mijn trein. Ik, ik, ik, ik eis het nu van u. De televisiecollega's van RTL en van de NOS deden hun best met vragen en ik registreerde. Nou, die deur is dicht. Ik zag de felle uithalen van Fortuin. Nou, dat hebben we dus klaar straks op het journaal. Nou, uiteindelijk komt Fortuin toch weer terug de tuin in. Bob, heren, ik weet het. We maken een deal. Voorstellen om alles even opnieuw op te nemen. We beginnen opnieuw. En je flikkert weg wat je hebt gemaakt. Dus kies maar. Nee, nee, nee, nee. Het voorstel wordt niet geaccepteerd. Ja, ik weet ook niet waarom een zwijgende radiojournalist... ook niet met kop en tuin wordt uitgezet. Maar ik liep met hem mee. Wij willen onze aandacht dus richten op dat stringente vreemdelingenbeleid. We hebben ook heel veel justitiële en politionele capaciteit uh, voor nodig. En uiteindelijk is daar die enorme tegenstelling van Fortuin. De ruzie van buiten lijkt vergeten. Binnen geeft hij rustig antwoord op de vragen... Die ik dan wel voor hem heb. Dus dan moet u maar denken aan de soort cumus die we in het verleden ook hebben gehad. Nou is het probleem nou, met kumus, dat hij ins... nooit De Cumus ja. heeft nooit uh, asiel aangevraagd in Nederland. Nee, maar hier ja, gewoon. Dan, dat was een in ieder geval. Ja, dan val je er niet onder, helaas. Hè. Je moet je wel hebben aangemeld. Dus de, de restricties zijn groot. En wij hebben ons door uh, deskundigen laten verzekeren dat ze om, om ongeveer 5000 uh, gevallen gaan. En de VVD en het CDA hebben het dus verkeerd begrepen. U legt dat gewoon nog een keer uit. Een hele goede De vrienden. CDA en de VVD die zijn zeer in de verkiezingsstrijd en die denken, nu hebben we hem. Nou, ze hebben me niet. Over zenuwen gesproken, u werd uh. net erg boos. Ja, omdat ik, ik word zo boos over het feit dat ik elke keer dezelfde vraag moet beantwoorden. Dan denk ik, jullie zijn met iets bezig. Om u kapot te maken? Nou, dat wil ik niet. nee. Want als je zo'n zware beschuldiging doet, moet je dat kunnen bewijzen. Dus die beschuldiging, die doe ik niet... Maar ik vind wel dat de Nederlandse parlementaire journalistiek... de laatste dagen erg veel met spelletjes bezig is... en heel weinig met inhoud. En dat vind ik jammer. En binnen wacht ook Gerard Joling. Oké, okay, dankjewel. Da. Hij maakt op dat moment het programma De Waarheid voor SBS6. Beide heren geiten over wat er gebeurde nou, in de tuin. Oké, jij ja, een... Zijn dat nou klaar, maak? Toen ik, doe, ik het, het zo. Op, op. Vijf, maar nee, waar gaat dat al? Ik zat erbij. Ja, het is kosten. het is allemaal kosten. We zijn een politiek buiten slaatje gegaan. We maken er wat gezelligs van. Ga ik naar die verkiezingen weer? Met grote, ik denk het van ja, deze, verbaasde ja. ogen. En ik zag de ogen van Fortuyn ook. Vermoeid, geïrriteerd tijdens het gesprek in de tuin. Zacht tijdens het gesprek op de bank. En fonkelend op weg naar de waarheid van Gerard Joly. Het wordt gezellig en doet er niet Dat is het ja. Joris van de Kerkoff. Volgde Pim Fortuyn in de maanden voor zijn dood? Hij maakte deze bijdrage tien jaar geleden, tien jaar na de moord op Fortuyn. Hoort u meer over de komende dagen in het NOS Radio 1 Journaal. Elf minuten over half negen is het. Door naar Alexander Dalen-Oen. Tijdens een trainingskamp in de Verenigde Staten is de zwemmer overleden. De Noor veroverde vorig jaar de wereldtitel op de 100 meter schoolslag. En Gold als de grote favoriet voor de Olympische Spelen in deze zomer in Londen. Chefarts van de Nederlandse Olympische ploeg, Kees Rijn van den Hogeband. Goedemorgen. Goedemorgen. Kende u Alexander Dalen-Oen? Ja, heel goed. Hij uh, heeft heel vaak hier in Nederland gezwommen, ook op de zwemcup hier in Eindhoven. En uh, ja, ik ken hem ook vanuit uh, de, de, de, de FINA, want ik ben voorzitter van de medische commissie van de FINA, van de Wereldzwemorganisatie. Ja, het is een uh, zeer tragisch uh, verhaal. Een ja. ontzettend aardige jongen. Ja. En toen u het bericht hoorde, waar dacht u als eerste aan? Dat was vreselijk voor die, uh, voor, voor die ouders, die ken ik ook goed. En uh, ja, ontzettend voor, voor de Noorse... Noorse zwemfamilie, want uh, ja, dat, deze jongen was toch eigenlijk het boegbeeld van, uh, van de Noorse zwemploeg. Vraagt u zich, meneer van de Hogeband, niet gelijk af van hoe kan dat? Want die, ja, dat vragen we elke keer. Die, ja, ja, natuurlijk, ja. maar die sporters staan toch onder constante ja. medische begeleiding? Nou ja, het, dit is zelfs super triest, dat als je in de wereld kijkt, dan zijn de Nooren heel ver met screeningsprogramma's voor hun topatleten. Noorse medische verzorging, topsportmedische verzorging, is van een heel hoog niveau, is een van de, ja, de beste in Europa. Dus het is, uh, het is eigenlijk heel bevreemdheid dat, dat blijkbaar zo'n jongen ertussendoor slipt, als dat überhaupt gebeurd is natuurlijk. Ja, um, kan je zomaar bezwijken aan, aan een hartstilstand, ja. als als jonge sporter? Ja, ja, ja, dat is het vervelende. Ook, ook als kan... er geen aanwijzingen zijn daarvoor ja. dat er iets mis is met je hart? Ja, zelfs. En dat, daar zijn elk jaar zijn er weer voorbeelden van. Zelfs als je een heel intensief screeningsprogramma doet... wat wij overigens ook in Nederland doen met onze topatleten... dan nog zijn er uh, omstandigheden waaronder uh, verborgen gebreken zijn... als ik het even zo mag noemen, aan je hart. Of zelfs verworven gebreken doordat je ziek bent geweest... en daardoor een uh, beschadiging van je hartspier hebt opgelopen... die in eerste instantie uh, niet herkend is of niet herkend wordt. Uh, ja, dan kan dit soort ellende kan gebeuren, ja. Is daar dan sprake van een fout? Nee. Of gebeurt dat gewoon? Dat is heel vervelend, maar het gebeurt gewoon. Kijk, je kunt wel dingen voorkomen. Als je bijvoorbeeld topatleten hebt die uh, griepje krijgen en niet lekker zijn... dan weet elke sportdokter dat je op dat moment ze niet moet belasten, niet moet inzetten. Dat gebeurt ook in de regel bij topatleten niet. Want je weet dat dat virus kan ook overslaan, als ik het even zo mag zeggen, op je hartspier. En daardoor kan je dus uh, acute hartproblemen krijgen. Dat soort dingen kunnen we wel voorkomen. Maar als er een uh, verborgen gebrek is aan je hart... wat je ook niet bij inspannings-ECG's hebben, testen, kunt vinden... en die zijn er helaas... Dan uh, ligt zo'n ellende ligt op de loer. En dit heeft niets te maken met uh, het zogenoemde sporthart? Dat het hart inmiddels te groot is? Ja, nou, ik, ik ben als domme chirurg natuurlijk niet uh, super cardiologisch begiftigd, maar ik, uh, wat ik van mijn cardiologische vrienden begrijp is ja. dat dat niet een regelrechte uh, verbinding daarmee is. Dus het is niet zo dat je sporthart, dat ze allemaal krijgen, uh, topatleten, dat dat dan ook regelrecht verantwoordelijk is voor dit soort hartstilstanden. Ja. En met de gevallen van de laatste weken, ja, verwacht u nog aanscherping van medisch beleid of extra ja, controle? Het vorig jaar al heel erg uh, wakker geworden door dit soort naagijden. Toen is er ook zo'n, ik zou bijna zeggen, epidemie van uh, hartstilstanden geweest. En uh, wij hebben een, uh, met het Olympisch Medisch Panel, dat is een club van uh, topdeskundigen uh, in Nederland, hebben wij rond de tafel gezeten We hebben onze topcardiologen in Nederland op het gebied van de sportmedische zorg hebben we bij elkaar geroepen. En we hebben een screeningsprogramma nog eens aangescherpt. En dat is sinds, nou, ik denk, half jaar geleden weer in vol hevigheid op al onze Olympische atleten uh, is dat, uh, losgegaan. Nou ja. Um, dat heeft uh, de Oen ook niet geholpen. Want u zegt, de Nooren waren hier al heel ver. Ja, nou ja, daarom verwondert het me ook zo enorm. Ah. Ik, en, en daarom vind ik het ook zo triest. Want het werpt je weer terug in de realiteit. Dat je dus blijkbaar niet, ondanks het feit dat je heel goed opspoort... want dat is echt gebeurd in Noorwegen, dat weet ik zeker. Uh, dat je dan toch blijkbaar iemand uh, ontsnapt, door welke reden dan ook. Dat, dat, is, dat is in en in triest dat dat gebeurt. Soms is het gewoon niet te zien, misschien. Ja, soms is het gewoon niet te zien. We zullen moeten, helaas moeten leren leven, dat is een bekende doktersterm... maar helaas moeten leren leven met, met het feit dat er een, een heel klein percentage ontsnapt aan onze screeningsprogramma's. Dat is een gegeven, ben ik bang. Kees Rijn van de Hoge Band, dank dat u ons even te woord wilde staan. Graag gedaan. Er zijn meer faillissementen in de transportsector. En dat komt door hoge dieselprijzen en de slechte economie. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, bij Namswaan. valt nog steeds mee op de weg. Eén dus file valt duidelijk op. En dat is Rijntje in het noorden van het land. Op de A6 Jouren richting Emmeloord. Er staat tussen het knooppunt Jouren en de afrit Sint-Nicolaasga 3 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Er hoort het al. Transportbedrijven beleven zware tijden. De hoeveelheid vracht neemt af en de prijs voor een liter diesel... Uh, breekt record naar record. Gemiddeld maken transportbedrijven geen of nauwelijks winst. In de eerste drie maanden van dit jaar... is ook nog eens het aantal bedrijven dat failliet is gegaan... met bijna de helft gestegen. Dat staat allemaal in het conjunctuurbericht... Transport en Logistiek Nederland. En Peter Sirat is algemeen directeur van deze brancheorganisatie. Goedemorgen. Goedemorgen. En toch zie ik, uh, ook ochtends vanochtend nog... een hoop vrachtwagens op de weg. En toch gaat het slecht ja. in de sector? Nou, Gelukkig uh, rijden ze nog steeds... Uh, ja, wij zijn zelf niet zo dat we willen klagen, maar uh, ik denk dat het nu toch wel tijd wordt om toch een signaal af te geven. Dat ja, gaat gewoon uh, slecht in de branche. Ja, in Conjunctuurbericht schrijft u dat vooral de dieselprijs de bedrijvenpartner speelt, maar die is toch wel vaker hoog geweest? Ja, maar het is nu wel uh, erg wel, uh, hoog. Uh, als we kijken naar de laatste drie jaar, dan is die ongeveer met 56% gestegen. Ja, en dat uh, aandeel uh, diesel in de totale kost is ongeveer 30%. Ja. Dus dan kan je het snel uitrekenen dat dat uh, behoorlijke inbreuk mm. heeft op de uh, kringen. Maar dat berekent u toch door? Uh, dat zou normaal wel uh, moeten gebeuren. Er zijn ook afspraken met, met opdrachtgevers. Maar je ziet toch uh, dat als uh, de vraag daalt, zoals nu, dat ik ja, door, uh, door concurrentie dat het toch vaak moeilijk is om die prijsvrachting uh, daadwerkelijk doorberekend te krijgen. Ja, dus het water staat al tot aan de lippen en vervolgens door de hoge dieselprijs uh, vallen er uh, echt heel veel vrachtwagenbedrijven om? Transportbedrijven? Ja, ja we, uh, tijdens de crisis in 2009 viel het eigenlijk al wel mee. Maar we zijn er uh, in uh, vorig jaar net een beetje uitgekomen. En ik denk dat dat nu dan weer als een boemerang uh, weer terugkomt. En uh, ja, we zien het aantal faillissementen uh, met 50% stijgen. Want meneer dat de bedrijven hebben geen, geen, geen buffers. Begrijp ik wel. Nee, ik denk dat uh, door de crisis in 2009 er behoorlijk wat vet van de bot afgegaan is. Ja, En als je dan nu uh, deze situatie weer overheen krijgt. Ja, dan zijn een aantal bedrijven niet meer om ook over water te houden. Wie hebben het het lastigst? De, de grote bedrijven, die weliswaar goedkoop kunnen inkopen uh, vanwege de omvang? Of de kleine, die wat flexibeler kunnen zijn? Wij denken dat uh, ze allemaal wat moeite hebben, maar we zien wel dat uh, de, de ondervolumes bij de kleinere wat, wat sneller daalt als bij de grote. Dus uh, we kunnen wel zeggen dat uh, met name de kleine en de middelgrote bedrijven het, het, het zwaarst hebben. En wat zijn uw verwachtingen voor de komende maanden, Sierat? Nou goed, als de dieselolie, en ja, vanochtend was het wel weer even een positief berichtje dat er wel iets gezakt is, maar als die, ja, die dieselolieprijzen uh, wat naar beneden gaan en, uh, en de vraag weer omhoog gaat, dan, uh, dan zal het best al wel wat beter worden. En, uh, ja, en we kijken ook uh, nauwgezet naar wat er in Den Haag gebeurt. Ja, we hopen dat er toch daadwerkelijk een keer maatregelen genomen worden dat het consumentenvertrouwen gewoon weer, uh, weer naar boven gaat. We hopen dat uh, u uh, hopen, Peter Sierat, algemeen directeur van de brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Dank u wel voor nu. Ja, dank u. En het team voor 9 uur luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In Mali lijkt de tegenkoep mislukt. Aanhangers van de verdre verdreven president Touré... probeerden gisteren de luchthaven, kazerne en staatsomroep... in de hoofdstad Bamako te bezetten. Volgens de militaire junta, die in maart president Touré... door een staatsgreep afzette... hebben ze de belangrijkste delen van de stad nog in handen. Afrika-correspondent Koert Lindeijer. Koert, ja, die tegenkoep lijkt dan dus mislukt. Betekent dat ook dat het weer rustig is in Bamako? Nee hoor, er werd gisteren uh, de hele dag nog weer voor u gehoord in Bamako, de hoofdstad uh, van Mali. Uh, maar zoals je, zoals je zegt, het belangrijkste is dat uh, de huidige machthebbers uh, de kazerne onder controle hebben. Die kazerne daar waar de koep op maandagmiddag uh, uh, begon. Er zijn ongeveer 14 doden gevallen. Maar uh, ja, het lijkt er dus op dat de belangrijkste plaatsen in de hoofdstad in handen zijn uh, van de regering. De koepoging begon maandagavond, geleid door aanhangers van ex-president Touré, die op 22 maart werd afgezet. Zij zijn parachutisten van de parachutistenafdeling van het leger en noemen zich Rode Barretten. En ze, proberen, ze probeerden Amadou Sanogo te wippen. Dat is de man die op 22 maart de macht greep. Uh, afkomstig is van de landmacht. Uh, met uiteindelijk doel neem ik aan... om de verdreven president Touré weer uh, op zo'n zetel te krijgen? Ja, er is, in uh, er is oppositie in de strijdkrachten tegen Sanogo. Poetin Sanogo van 21 maart dus... die sloot vorige maand onder druk van buurlanden een deal... waarbij er weer een burgerpresident kwam... En een schema om verkiezingen te houden. en om de militairen terug te sturen naar hun kazernes. Maar ondanks deze deal. Uh, zwaaien de militairen van Sanogo nog steeds de scepter. in, in Bamako en het hele land. Ze zouden dus eigenlijk van het politieke toneel verdwenen moeten zijn. Maar dat is niet het geval. Dat leidt tot verzet in het leger. Uh, en bovendien uh, is er verzet uh, van Sanogo tegen een plan van buurlanden om vredestroepen naar Mali uh, te sturen... om vooral de situatie in Noord-Mali te her herstellen. Het gebied zo groot als Frankrijk, waar de afgelopen maanden... Tuareg-rebellen de macht hebben overgenomen. Ja, allerlei mensen die hun kans zien. Uh, Koeps en tegen Koeps. Glijdt Mali langzaam af richting totale chaos? Mali is een... Uiterst instabiel land geworden na deze koeps en tegenkoeps. in een uiterst gewelddadige regio. Een uiterst gevaarlijke situatie. Een staatsgreep in maart werd gepleegd. uit onvrede uh, over de aanpak hè, van de Touareg. Rebellen in het noorden van het land. Die rebellen stichten daar vorige maand de nieuwe staat Azawad. Hoe is de situatie daar inmiddels? Wat weet jij daarvan? Uh, het gaat om een gebied zo groot als Frankrijk, groter zelfs dan Frankrijk. Gigantische zandbak. In die zandbak heersen nu drugskoningen, wapenhandelaren, kidnappers. Er is ook een Nederlanderse kidnapte in december uh, vorig jaar. En islamitische radicalen. Er is nu een staat ontstaan in dat gedeelte van Afrika van criminelen en terroristen. Een staat uh, op de drempel van Europa. Ja, dat klinkt heel gevaarlijk. Koer, moet er meer internationale aandacht voor komen? Of zijn er andere oplossingen te bedenken? Ik denk dat die internationale aandacht er al was, was geweest. Waren het niet zo dat Frankrijk, de voormalige koloniale machthebber in, in Mali, op dit moment druk bezig is met uh, verkiezingen. Ja. Uh, militair ingrijpen is een mogelijkheid. Ook in Frankrijk wordt er over nagedacht, maar je vraagt je natuurlijk af wat je militair kan betekenen in zo'n gigantische uh, zandbak. Ook in Amerika wordt hierover nagedacht. Er is samenwerking met buurlanden Niger, Mauritanië en Algerije. Om mogelijk militair iets te doen. Maar de vraag blijft of zo'n probleem militair kan worden opgelost. Maar tegelijkertijd ook op het diplomatieke front ziet men niet snel een oplossing. Omdat er nu eenmaal niet makkelijk te onderhandelen is met drug lords, met criminelen en vooral met terroristen. Afrika-correspondent Koert Lindeyer over de chaos in Mali. Zeven minuten voor negen, honderd jaar geleden geboren. Martin Toondig. En nu komt er hier van dat feit een NRC uit zonder foto's. Alleen maar met tekeningen en teksten. Ons verslaggever Meino Remmers, is op de redactie van de krant. Hoe ziet het eruit, Minno? Ja, uh, het is een beetje wennen voor iedereen, want normaal overlegt de redacteur met de fotograaf wat het beeld wordt bij uh, het verhaal. Ja, dat zijn nu de tekenaars. Tekenaars die doorgaans eigenlijk van huis uit vaak werken, in alle rust. En nu zitten ze hier op zo'n trubbelige redactie. Heerlijk, <laughs> om, om één keer mee te maken, ja. met een kopje koffie erbij. Siegfried, Wolthek is bezig met Dries van Acht, want Van Acht heeft iets over wielrennen geschreven, een boek. Zo is het, en ik mag daar een mooie print bij maken. Dus zie ik op een iPad, uh, daar worden fietsmodellen opgezocht... en ik zie een vrij recente foto van Dries van Acht met grijs haar. En ik zie een heel dun penseeltje gaan over het papier. Ja, ik heb wat foto's van vannacht bij me en een, uh, of op de iPad opgezocht... en wat, uh, wat fietsen en daarvan maak ik nu een tekening en straks komt de verfdoos tevoorschijn... maar eerst moet ik hem even opzetten. En dat moet over, uh, wat is het? over uh, twee uur moet dat klaar zijn. Dus wat is minder je zit druk tijd... achter. Ja, het is dus wat minder tijd dan ik normaal heb. Dan heb ik toch een uur of vijf, zes om een tekening te maken. Maar het moet nu veel sneller. Ik hoorde vanochtend van de kleinzoon van Martin Toner... dat uh, Toner werkte in een soort trance. Die, die, die had een hele vaste, ijzige indeling van zijn werkdag. Die maakte altijd om half twee smiddag zijn wandelingetje. Hij was niet aanspreekbaar als tekenaar. Je moest echt een afspraak maken met hem. Ja, ik, ik ben hier eigenlijk ook niet, hoor. Ik sta wel voor de microfoon nu te kletsen, maar eigenlijk ben ik met mijn kop ergens anders. Ja? ja. Waar? Ja, bij die tekening die nu af moet. Ja, want hoe wordt de compositie... Hoe... Terwijl collega's, na, na, die, die... Sommigen werken helemaal elektronisch, anderen werken toch met een schetsboek. Ja, het is een... Uh, iedereen doet het op zijn eigen manier. En vanavond zien we het straks bij elkaar in de krant. En het, ik ben ontzettend benieuwd uh, wat voor krant het gaat worden. Ja. Ja, want ook de, de, de volpagina wordt echt een nieuwspagina. Alle tekenaars gaan daar samen één groot werk van maken. Uh, Martin Toner, tussen 1941 en 1986 verschenen er 177 bommelstrips met Tom Poes, Olivier B. Bommel, burgemeester Dikkerdak, buurvrouw Dotteltje, uh, Marquise de Kantenklaar. Zou ik nog kunnen zo'n strip in de krant? Je, je mag het hopen, hè, want het, uh, het was natuurlijk van een kwaliteit. Uh, die, die ongelooflijk was. Zowel de tekst, maar vooral wat mij betreft... het zwart-wit werk van Toonder... ja, dat zie je bijna nergens. Dus het, het is natuurlijk toch prachtig... dat er dan zo geïsoleerd ergens in een hoekje van Europa... iemand zulke mooie dingen maakt. Toonder, Hans Kressen... dat waren twee tekenaars die, die zo ongelooflijk mooie dingen konden maken. En taalvirtuoos. En taalvirtuoos. Dus ja, zou het nog kunnen? Ik, ik, ik, ik denk dat er vandaag de dag uh, vergelijkbaar van dat soort volstrekt oorspronkelijke geesten bezig zijn en gepubliceerd worden. Maar het is fantastisch dat het gelukt is met Tonder. Ja. En dan is het ook wel een eer om deze speciale editie van NRC... die vanmiddag gaat verschijnen, om daar een bijdrage aan te mogen leveren. Ja, nou en of. Ja, Voelt dus... het als een druk? Van, het moet extra goed, extra mooi, extra... Ja, het, uh, ja. het, het is niet niks om in zo'n bijzonder nummer te mogen tekenen... en dan ook nog een journalist bij je te hebben die je vragen stelt... terwijl je eigenlijk wilt tekenen. Ja. Zal ik toch maar ophouden? Laat maar doen, ik moet aan de slag. Ja, er komt ook een fiets op, dat wel. Ja, en? Ja, de fiets van acht ja, wordt die auto... Kom... De kop van acht en zijn stuur, dat, dat wordt het beeld. Straks is die klaar. Ja, ik, ik ga weg, ik ga weg. Ik ben, ik ben een lastpost ter redactie. Ik probeer me zo voor te stellen hoe dat nou zou zijn. Dat nou van de radio zou doen. Maar ja, dan moet je daar een tekening maken. Of het journaal, maar dan in tekenfilm. Maar dat is volgens mij niet te doen, Marten Toonder. We gaan straks terugkomen hier op de redactie en kijken hoe alle tekenaars gevorderd zijn. Ik zie trouwens Jean-Marc van Tol. Die is. Die moet. Wacht even snel. Er is nog ineens een gaatje, geloof ik, hè? Nou, nee, ik moet een tekening maken bij opkomst van Griekse neonazis. En uh, ik ben een stuk aan het lezen eigenlijk. Dat is hartstikke interessant. Ja. Is dat ook de kunst eigenlijk? Dat, je, dat het nu veel meer. Want die fotografen ja, die overleggen ook met zo'n redacteur van wat moet op? Nou, ik merk bij mezelf dat ik heel erg in uh, fokken en sukken zit te denken. Ik zou eigenlijk gewoon nu gewoon een goede fokken en stukken willen maken. Maar dat mag je niet doen, vind ik. Ik vind dat ik wel beeld moet maken dat los staat van fokken en sukken. Dus uh, ja, ik weet het gewoon niet wat ik moet doen. Maar ja, de ja. tijd dringt. Ja, ik ga gauw aan de kant. Ik loop in de weg. Nou, we gaan het zien. Later vandaag in de krant NRC. En na negen uur hoort u meer over minister Spies, ook kandidaat voor het CDA... die opeens helemaal niks meer ziet in een boerkaverbod. De Nationale Herdenking 2012. Vrijdagavond vanaf tien voor zeven.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 Vanavond 20 over 8, Max Brein geheim op Nederland 2. Bestel nu kaarten op robecosomerconcerten.nl en win een overnachting in Hotel Okura Amsterdam. Dit is Radio 1.